Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Dat Wilders ondaan is en ernstig geschokt. Wilders staat terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie vanwege zijn minder minder uitspraken.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 Niet alle regeringsleiders zijn ervan overtuigd dat tijdens de EU-top... een afspraak met Turkije over de vluchtelingen kan worden gemaakt. De Belgische premier Michel wil liever geen deal dan een slechte. Ook de premier van Luxemburg, Bettelt, is op voorhand niet overtuigd... van de juridische houdbaarheid van de afspraken. Vanavond praten de regeringsleiders over die afspraken tussen de EU en Turkije. En morgenochtend moeten ze bezegeld worden.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 Het koelt af tot 3 graden in het noorden van het land, tot min 2 in Limburg. Morgen eerst ook mist en bewolking. Later breekt de zon door tot dan 7 tot 12 graden. Dit was het. NO zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZfM. ZfM met nu Alternative FM. Ik eh, snap hier iets eh, helemaal niets. Eh. Ik denk, ja, het is tien uur geweest. Wij zijn klaar. En eh, ik, ik heb nog een uur ineens. Ik snap hier helemaal niets van. Ik wil nog wel iets uh, erin... Uh, in Douwe, maar uh, nou, dan ga ik gewoon nog een uur door. Maar dan gaan wij gewoon nog eens eventjes heel fijn wat, uh, wat uh, leuke nummertjes uh, draaien. Ik, ik had echt gewoon gerekend tot, tot tien uur. En ik zeg al tot volgende week. Nou, ik, zit er, ik zit er dus uh, nog gewoon, weet je. Ik, uh, pff, uh, het kan mij eigenlijk niet bommen. Ik uh, ga gewoon nog even een, uh, een flinke joekel van een uh, plaat draaien. Here's Never Owned and a Highland Bull. Wat ik nou zo leuk vind, ja, terwijl uh, Neverone dus uh, min of meer uh, bezig is, zie ik hier uh, voor mij ineens dat er een 2000 uh, verhaal. Uh, gewoon uh, dat er iemand bezig is uh, in te breken op het systeem. Dat is Marcus van Dam hoor. Ja kijk, uh, als je op een gegeven moment uh, denkt uh, van ik ga nog even tot 11 uur door, nou ja. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat er hier ook echt een wat geautomatiseerd verhaal erin gaat komen te zitten. Je zult het nog wel even moeten doen zonder het achtergrondmuziekje. Maar goed, dat, dat kan ook geen, geen helemaal geen kwaad. Uh, dit was een van de oude deelnemers uit de Rob Akda -woord. Ik heb het over Gangster. En dat nummer dat heet No Disguise. moet ik natuurlijk eventjes... even de boel even recht trekken. Dus mensen die op een gegeven moment nu straks denken van... hé, hey, waar is Benny Veugen gebleven? Nou, die is er gewoon wel, hoor. Die, die komt er als het goed is zo dadelijk aan. En uh, dan, uh, dan gaan we kijken of, uh, of we het ergens uh, ja, op kunnen pikken. Uh, het zal niet het uh, gehele uur zijn, uh, het eerste uur van uh, Peaceful Radio, zoals dat uh, heet. Uh, maar ja, uh, het is uh, gewoon door een samenloop van omstandigheden is dat uh, nou niet helemaal uh, eruit uh, gekomen. Uh, ga ik dan toch nog eventjes uh, deze dan? Ja, dat ga ik dan nog maar even doen. Want uh, voordat het zover is, uh, kunnen we er nog wel eentje ertussendoor. Uh, Je hebt hier dus uh, My Baby. Kijken of we dat op een uh, zorgvuldige manier ergens uh, ertussendoor uh, kunnen, kunnen krijgen. Juist, yes. daar komt ie. Veel plezier met Benno. Met nu, Peaceful Radio.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 Ik heb het het